Alle Nederlandse gemeenten moeten fors meer vluchtelingen gaan huisvesten. Dat staat in een brief die minister Blok naar de gemeenten en provincies heeft gestuurd. Vanaf 2016 moeten gemeenten naar verwachting 20.000 mensen onderbrengen. Nu zijn dat er nog 14.000. De maatregel is volgens Blok nodig omdat Nederland kampt met een significante stijging van de asielinstroom.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 70 jaar na de bevrijding hebben Nederlandse onderzoekers een nieuw massagraf ontdekt in voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. In het massagraf ligt vermoedelijk de Nederlander Jan Verschuren. Als verzetsman regelde hij voedseltransporten, totdat hij werd opgepakt en naar Bergen-Belsen werd gedeporteerd. Verschuren overleed op 29 april 1945, twee weken na de bevrijding van het kamp, aan de gevolgen van typhus.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 In de randstad vooral vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bos tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ben je 10 minuten langer onderweg bij Delft. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knopen-Driddenkerk 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. En richting Breda op de A16 staat tussen de afrit Feyenoord en Dordrecht 12 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Welkom bij weer twee uur. Zandvoort draait door. Ik heb gelukkig een mooie rollende R. Ik heb speciaal voor nog vanochtend de hele dag eigenlijk voor de spiegel gezeten. Om die R er helemaal door te krijgen. Dolly, goedemiddag. Een goedemiddag bij Zandvoort draait. Ik wil hem ook even. Ik bij Zandvoort draait door. Jeetje, wat heb je. Hoor je dat? Daar heb ze voor geoefend hoor. Voor de spiegel. Ja, dat denk ik ook. Nee, ik durf niet meer aan. Ik kan hem ook anders. Ik kan hem ook anders. Draait door. Hey. <laughs> maar dan zie ik er een beetje naar uit. Dus ik doe het uh, als het goed is straks uh, twee bijzondere gasten. Dat, ja uh, Dat ja. hoop ik althans. En, en, het en, zijn en, denk ik hoge gasten, want ze laten op zich wachten. Ja, ja nou ja, goed. Uh, <laughs> we houden goede moed. Ja, ze zullen zo wel komen, joh. nou, ter voorbereiding van die gasten, het volgende liedje, luisteraars. Althans, ik moet eens even kijken, ik moet wel even de spiekertjes openzetten, anders gaat het direct weer helemaal mis. dan moeten we weer zelf zien. Ja, doe dat maar niet. Het kost weer zoveel mensen. Dit liedje. Ik had maar één illusie, ik wou bij de revue. Mijn moeder maakte daarom altijd heipel, oh, want die was zo hervormd. Als ik zei snip en snap, begon ze al te meppen met de Bijbel. Toen pakte ik mijn biezen en ik schreef haar in een brief. Uw Bijbellessen hebben niet gefaald, want ik ga u verlaten om zelf te gaan zien. Waar Abraham de mosterd heeft gehaald. Graag mijn oude wereld daar ruilen. Zie die schitterende glans die zich ontlaat in zang en dans. Dit is de plek waar ik mij graag in wil verschuilen. Die verwachtingsvolle blik op elk gelaat. Als er op zo'n matinee het doek op gaat. Even lang verslaafd. Als ik hier alleen de vloer zou mogen wegen, weet ik zeker dat ik dat zou overwegen om erbij te kunnen. Nu ja, op ik dit ken, en ik voor me theater. Ja. En ik even, ik ben. Want zo'n baantje kan een mens alleen maar doen. Wat moet ik doen? Om hem uit te laten komen voor onze gastenluisteraars, want uh, inmiddels binnengekomen, en daar zijn we heel blij mee, uh, Wendy Jacobs en Heinz Rama. Welkom hier uh, in de studio van ZFM's Antwoord. Ik opende uh, het programma met Moeder, Ik wil bij de revue. Nou, hebben jullie denk ik geen revue, maar wel theater, hè? toch? Ja, absoluut. Ja. Dus uh, uh, ik had uh, uh, toch een beetje een ingang, zeg maar. Ja, ja. helemaal goed. Fantastisch. Want, uh, hij Srama, uh, uh, ik, ik lees over jou. Uh, je bent niet uh, alleen actief op het theatergebied, je speelt ook nog piano. Uh, ja. Je bent eigenlijk artiest dus. <laughs> nou, artiest is groot woord. Nee, ik, uh, ik heb heel veel hobby's, en, ja, uh, ja. waaronder piano spelen. Maar zeg, het stelt niet veel voor. Het is meer gewoon uh, lekker thuis uh, riedelen. Oké. Okay. Wendy, ook ja. in het onderwijs? Ja, ik twee, onderwijs. twee scholen? Ja. En dan pendel je tussen de scholen overdag? Of hoe gaat dat? Ja, op de ene school werkt drie dagen en op de andere school één dag. Oké. Okay. Ja. Oh, dus niet op dezelfde dag twee scholen? Nee, oh, okay, nee oh. dat niet. Oké. Okay. Hey, is, het, is het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? Basisonderwijs. Basisonderwijs. Ja. En welke groep heb je de onderbouw of de bovenbouw? Of? Uh, op de ene school op de bovenbouw, groep 6, 7. Ja. En op het andere school ik de onderbouwde kleuters. Okay. Dus het is erg wisselend, heel leuk. Ja. Ja. Perfect. Nou, ik, ga altijd, ik begin de uitzending altijd met de vragen van... Uh, uh, ja, wat is jullie uh, levensgeschiedenis? Je niet helemaal uitgebreid te vertellen. Maar waar ben je geboren? Waar, kom je, he, waar woon je uh, op dit moment? Of uh, in welke plaats ben je geboren? Ik wou maar met Wendy beginnen. Oké. Okay. Nou, ik uh, woon mijn hele leven in Zandvoort. Oké. Okay. Ik ben in oh. 1970 geboren. Dus als je naar buiten komt, dan zeg je... Hey Wendy, ja. iedereen ja. eigenlijk, hè? want het die, die is een grote uh, dorp. Zandvoort. Nee, precies. Nee, ik denk dat uh, veel mensen mij wel kennen. Ja, ja. Uh, vooral kinderen. <laughs> en de moeders natuurlijk van de kinderen. Dat zeg je? De moeders van de kinderen. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Vertel eens. Maar uh, ja, ik ben gewoon hier opgetogen... Uh, ik heb opleidingen gedaan. Ja, ook hier in Zandvoort? Of ben je daarvoor naar... Uh, ik naar... ben naar Haarlem gegaan. Naar Haarlem gegaan. Ja. ja, ik ben begonnen met de SPW-opleiding, ja. naar de middelbare. Ja. Uh, toen ben ik bijna naar school gaan werken. En vanuit daar ben ik in de avond de PABO-studie gaan doen. Ja. Ik ben in oktober afgestudeerd. Dus nu uh, oh. werk ik op twee scholen. Is dat niet zwaar, uh, in de avond de PABO doen? Jawel, dat is ja. wel zwaar, ja. <laughs> maar ja, je wil iets bereiken. Je ja. bent wat ouder, dus je wil gewoon en werken en verdienen. Ja. En naar school. Nou, geweldig, ja. Applaus. Hey, en uh, uh, naast die schoolse activiteiten, dus uh, ja, ook actief uh, in het theater, of althans met ja. de, bij een toneelvereniging. Ja. Hè? Ja. Uh, wat voor gezin kom je? Uh, nou, gewoon ouders en een broertje. Een broertje? Ja. Jonger, ouder? Jonger. Een jonger broer? Ja. ja jonger. Lastig? Of puber? Of? Nou, nee, hij is nu 24, dus uh, oh, en ik okay. woon niet meer thuis. Ah oké, oké. dan is hij niet meer thuis, want dan is het. Uh, ja. Heel anders om elkaar weer te zien. Hé, hey, en, en uh, je hele leven is al in Zandvoort. En, en dat, uh, dat blijft ook zo? Want ja, je ik ga Zandvoort de... niet uit. Je gaat Zandvoort Want? <laughs> nee, ik, heb het, ik vind het hier gewoon prima. Ik vind ja. het heerlijk om hier te werken. Ja. Heerlijk om hier te wonen. Ik ja. vind het, uh, de hobby's die ik hier heb zijn gewoon heel leuk en lekker dichtbij. En hoe is het eigenlijk als je nou zomers, want ik kom, ik kom zelf uit, uh, ik ben Haarlemmer van geboorte. En ik woon ja. aan een Velsen. Maar hoe is het nou als je dan zomers uh, even snel uh, Zandvoort uit wil? Is dat niet af en toe lastig? Dan ga je eigenlijk of met de fiets, ja. of met openbaar voer. Ah. Maar voornamelijk met de fiets. Ja. En dat is juist heel leuk, want dan zie je al die mensen in de file staan, en daar <laughs> fiets je dan lekker langs. Ja. Fantastisch. Ja, ja, de trein natuurlijk, en die stopt ja. in Overveen, natuurlijk. Dus dan ja. je daar, of in Haarlem, dan kan je er overstappen op andere, op andere lijnen, zeg maar. Um, ja, uh, eens even kijken wat ik nog meer over jou lees. Uh, actief bij, uh, bij recreatie. Uh, ja, ik ben toen ik 18 was, toen ben ik begonnen bij de Recreade, Stichting Recreade. Ja. Eerst als uh, gewoon teamlid, dus dan in de zomervakantie... dan doe je twee weken kinderactiviteiten ja. in het dorp. Ja. En nu zit ik in het bestuur. Okay. Dus nu begeleid ik de teams die uh, dat doen. Fantastisch. Ja. Dan ga ik even naar Heijn. Ook, ja. wel, ook welkom uiteraard, Heijn. Uh, ik lees hier, jij bent, uh, even kijken, dat was een moeilijke naam... Uh, opstapper bij de KNRM. En wat ja. is nou in hemelsnaam een opstapper? Ja, een opstapper is uh, eigenlijk een bemanningslid van de reddingboot. Ja. En wij zitten naast het casino ja. in de loods. En uh, daar heb ik eigenlijk een driejarige opleiding gevolgd. Ja. En ik ben op dit moment, dat noemen ze dan opstapper, of ja. wel bemanningslid. Ja. En daarnaast heb je bijvoorbeeld nog uh, diverse andere functies, zoals uh, schipper... Oké. Okay. Ja. Maar een, een belangrijk deel van, van de vaardigheden die je daarvoor moet hebben... is natuurlijk EHBO en, en hoe je mensen moet rennen en zo. Hè? Ja. ja de, de goed, cruises... goed kunnen zwemmen natuurlijk. Ja, nee, ik hoop niet dat ik die boot af moet. <laughs> Oké. Okay. Nee, wat, ja de vaardigheden... Um, vaarbewijs halen, EHBO ja. halen... en um, een stukje maritieme communicatie. Ja. En als je dat hebt voltooid, dan ga je een week naar Schotland. Ja. En daar ga je een week ja, eigenlijk uh, met, uh, met de mannen... Uit heel Nederland ga je daar oefenen. Oké. Okay. Hey, en nou, je hebt de reddingsbrigade in Zandvoort? Ja, de, de K&RM. Oké. Okay. Ja. Uh, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. hoe is het, hè? Ja. Hey, uh, jij komt ook uit Zandvoort? Ik kom ook uit Zandvoort. Ook ja. uh, geboren en getogen? Geboren en getogen. En hoe ziet jouw uh, uh, nestje eruit, zeg maar? Nou, uh, mijn nestje is uh, met Wendy. <lacht> <lacht> oh ja, nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel uh, van, van je ouders uit, zeg maar. Oh, nu? Oh, Oké, okay. ja. van toen. Ik heb twee ouders. Nu ben enig kind. Ja. Ik ook, uh, ik ook. Ja, ja oké. Okay, ja. Wel lekker hè? Ja, ja nou nee, hier. Okay. Met dat op de herre frustratie. <laughs> <laughs> ja. Nee, het grapje. Maar, uh, uh, dus ge geboren en getogen in Zandvoort. Uh, hier ja. ook een opleiding gedaan of ook buiten de stad? Nou, ik heb uh, mijn basisschool in Zandvoort gewoon afgerond. Ja. School. Ja. En vervolgens ben ik naar Haagveld gegaan in uh, Heemstede. Oh ja ja heb ik ook nog een tijdje op gezeten. oké okay. heb ik MBO gedaan oh, goede goede herinneringen aan ja mooie omgeving daar. ja het is echt prachtig fantastisch ja ja. Um, ja ik heb daar MBO gedaan personeelswerk oké okay. ja oh ja dus na nou, jou is het al een hele tijd geleden hoor ik ben al ik ben al gepensioneerd man dus, yeah. Oh, yeah. nou ik nog lang niet <laughs> jullie moeten een tijdje ja we moeten zeker een tijdje ja zo gaat dat Um, vertel eens iets over jullie uh, uh, toneelactiviteiten. H hoe is dat allemaal zo gekomen? Jullie zijn er, uh, zat jij er eerst op, Wendy? Of, of, of was jij eerst? Of waren jullie samen meteen? Uh... Nee, ik zat er eerst op. Ik ja. begon toen ik 14 was. Ja. Um, toen hadden we eerst gewoon met de jeugd cursussen. En ging je één keer per jaar het podium op. Ja. En ik denk bij de derde of vierde jeugdvoorstellingen zijn erbij gekomen. Oké. Okay. Ja, ja, op het en, laatste. En, en, en hadden jullie toen al iets met elkaar? Nee, dat Kijk. is echt pas uh, toen we bij de volwassenen kwamen van Hildering. Ja. Uh, pas na het derde stuk, denk ik, dat we toen echt... Uh, toen dacht je, ja, hij speelt zo leuk. Nee, <lacht> ja, we moesten een stelletje spelen in het stuk. Ja. <lacht> en dat... Uh, ja. Of oh, waren jullie een echtpaar, meteen? <lacht> ja, we speelden een stelletje. <lacht> ja. En ik was voor het eerst echt zenuwachtig toen ik op moest. Ja. Want jij ja, vond mijn tegenspeler eigenlijk wel heel leuk. Oké. Okay. Maar <lacht> ja, dat was wel spannend, uh, <lacht> moet ik eerlijk zeggen. Ja. En het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht van beiden? Ja, we kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Ja. Maar ja, ja het is gewoon zo. Uh, ook hier uit het uh, zeg maar kun je in Zandvoort. Dat, dat jullie elkaar wel eens tegenkwamen. Ja, ook dan. dat. En ook ja. als kind op de basisschool. En onze ouders kennen elkaar al. Ja. Dus, uh, ja. Fantastisch. Nou, ik ga zo verder met jullie praten. Eerst even een stukje muziek tussendoor. Anders denken de luisteraars van. Uh, onze oren worden lam. Dat <lacht> is ja, ook niet je bedoeling. Wat zal ik eens even draaien? Zal ik een. een, een, een, een nou, een, een mooi nummer. Sono in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la soli tu di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 van Laura Puccini. Hou je er een beetje van Hans? Ik kijk even naar onze technicus-luisteraars. Hans nou, Wassenaar. Ja, ik vind, ik vind het wel leuk. Ja, ja toch? Ja, heerlijk. Ja. Kleine open haard met een, met een Ja. We hebben ook nog een verzoekje. Uh, dat komt van uh, Renalda de Jong. Renalda die luistert. Dat vinden we wel gezellig. Ik ga eerst even met onze gasten praten, maar straks dan, uh, dan uh, ga ik vertellen uh, dat jij me liet vallen. <lacht> nee hoor. Grapje. Tino Martin. Ik uh, ken de artiest niet, maar we gaan hem straks wel voor je draaien. Dus blijf bij de radio. Uh, terug naar onze gastenluisteraars, want uh, in de studio uh, Heinz Rama en Wendy Jacobs. Een bekend Zandvoorts duo, u moet ze allemaal kennen. Uh, want uh, als we straks de studio verlaten, dan staan er hier dromme mensen voor handtekeningen. <laughs> handtekeningen voor de... hey, Jullie zitten op een, uh, op een toneelvereniging, zeg ik het goed zo? Ja, klopt. En jullie hebben binnenkort een uitvoering. Ja, volgende vertel, week. Vertel. Uh, nou, Ik speel zelf niet mee. Een beetje meer de, de touwtjes in handen, wat zou maar zeggen. de organisatie uh, in handen. Ben je regisseur ook dan? Nee, nee, ik oh, ben uh, voorzitter. Ah? Ja, dus oké. Okay. Ik, ik heb, uh, als het goed is, de overview, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar Wendy speelt wel mee, dus die ja. kan er uh, genoeg over vertellen. Dat ik zeker. Fantastisch, Wendy, wat voor rol. Uh, uh, mag je dat niet verklappen? Jawel hoor, jawel. Het, uh, het stuk gaat over uh, twee mannen ja. die een uh, beauty salon hebben geërfd. Ho? Maar ja. Als man, heb je er niet oh, te veel verstand van. Dat zeg je nou, een beauty salon. Maar ze zei, vorige week komen ze naar me toe, Hans. Ze zeiden: als jij af wil vallen, hebben we, we dé manier om af te vallen. Moet en? Je, dan moet je meedoen aan de schoonheidswedstrijd, dan val je meteen af. Goed. <lacht> maar goed. Hey, maar, een beauty salon. Ja, ja. dus twee mannen. één is een normaal schilder en de ander ja. ook iets in de bouw. Ja. En die hebben een beauty salon geërfd. Maar ja, ze hebben bedacht: we gaan klussen en dan gaan we het verkopen. Maar ja, er zijn wel klanten die komen binnen, ja. moeilijke klanten. Ja. En zijn we tweeën. Ja, ja en dan gaan er natuurlijk hele grappige dingen gebeuren. Oké, okay, maar, maar uiteindelijk dan zijn ze zo enthousiast dat ze hem niet meer weg willen doen. Dat ga ik niet vertellen. Ja. <laughs> je, je geeft niet alles per. En ik speel uh, een stagiaire. Dus ik ga ze een beetje helpen. Maar ja, eigenlijk heb ik ook niet zo heel ja. veel verstand ervan. Ja, en zijn wel hetero mannen of. of ga ik ook niet vertellen, nee. Oké, okay. okay. uh, Hoeveel mensen spelen er mee in het stuk? Dat, Dat is een hele goede vraag. Acht, denk ik. Acht. O, uit mijn hoofd. Ja. Uh, hein, die knikt nu bevestigend luisterhuis. Ja. Dus, ja, oh. Hein heeft de overview, dus ik ga voor acht. Ja, okay. ja, ja spelen... Uh... Ja, acht, acht personen. Ach, ah ja. En uh, de, de mix man en vrouw, is dat een beetje gelijk? Of is het meer in vrouw of meer en man? Ah, zijn uh, zo nee, het, zo... we hebben bijna geen mannen bij onze vereniging, huh? helaas. Oh, dat is met koren ook, wist oh. je dat? ja Sankoren, ja, ja. dat dus ja. is ook vaak de, de, de mannen ja, ja. die zijn heel moeilijk te krijgen. Dus we, hebben nu, we moeten vooral mannen hebben tussen 30 en de 40. Oh, dat mag je wel even op. Oh. <laughs> nou, nou dat doen wij ga. niet mee, Charon. <laughs> <laughs> dan gaan we meteen een oproep doen, luisteraars. <laughs> Pak de pen en papier eventjes uh, uit de la. Want uh, zo dadelijk gaan we bekendmaken hoe u kunt reageren. En uh, hoe gezellig het kan zijn om uh, ja, op een toneelvereniging ja. te zitten. Want ik, ja. ik moet je eerlijk verklappen, ik heb het nooit uh, gedaan in mijn leven nog. Oh, ik dacht dat je dat elke dag deed. Ja, dat was eigenlijk een inkoppertje. Ja, ja, ik denk hij maakt hem niet, maar hij maakt hem wel. Ja, Hé, <laughs> maar, hey, maar, uh, want we gaan, eens, uh, gaan we gewoon even een oproep ja, ja, Ja, en, en uh, uh, uh, nou, ja, uh, steek maar van wal. Want de mensen die belangstelling hebben, die hebben nou die pen al gepakt natuurlijk. Ja, wat, precies. Wat, wat, vertel. Nou, wij zijn uh, een hele gezellige vereniging. Ja. We repeteren hard. Ja, jullie nou, heet we ook we weer? We heetten uh, toneelvereniging Wim Hildering. Wim Hildering. Hildering. Ja. Oké. Okay. En uh, nou, we houden van gezelligheid, we repeteren hard. Maar een wijntje dat uh, hoort er ook bij. Ja, ja, ja. En uh, we repeteren twee keer in de week op dinsdagavond en op de vrijdagavond. Ja. Elke week? Elke week, maar dan uh, hebben we dan twee periodes in het jaar. Dus van september tot december. Ja. En van januari tot april. Ja. En als je nou uh, toneel wil gaan spelen, je wil, je wil bij jullie uh, je aansluiten, zeg maar, moet je dan ervaring hebben? Of... Nee hoor. Want is, is het voor iedereen te, te leren eigenlijk, spelen? Absoluut, ja, vind ik wel. Want hebben jullie bijvoorbeeld een choreograaf die dat allemaal... Uh... We hebben een regisseur. Een regisseur, ja. ja. ja. En uh, in principe zijn we natuurlijk uh, ook niet allemaal uh, echt acteurs. We zijn gewoon, hoe noem je dat? Ja, kijk, je nou moet ja, natuurlijk heel de eerste, am amateur. Ja, ja, zijn amateurs ja. eigenlijk, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, je moet Hildering zien als een, uh, als een amateurvereniging... Ja. En ja, je kan heel veel leren. Een regisseur die, die kijkt natuurlijk wel naar ja, wie, heeft die wie heeft welke ervaring. Mm -hmm. En zal ook de mensen die in het begin meespelen ja. niet gelijk de grootste rol geven. Nee, precies, maar... Dat is voor die mensen niet leuk, maar is, is voor, voor de zaal is dat ook niet leuk. Ja. Ja, je gooit iemand in diepe. Afhankelijk van natuurlijk hoe je overkomt al. En, hè, wat je persoonlijke eigenschappen zijn. Hoe... hoe uh, uh, hoe zeg je dat? Als je geen plankenkoorts hebt, maar van alles durft op het, op het podium, dan, dat is natuurlijk een pre. Ja, ja. Dus Kijk eens maar net hoe je binnenkomt. De ja. regisseur die heeft daar denk ik wel erg oog voor. Ja. Om te kijken, van, nou ja, dat, dat is wel een mannetje die, die wat durft. Ja. Ja, iemand die, die wat. Uh... Ja, je, hebt, je hebt mensen die hebben een bepaald natuurtalent voor, voor acteren ook en zo. Absoluut. Ja. Ja. Um, Ho hoe groot is jullie vereniging, als vraag mag? Is acht eigenlijk het limit of hebben jullie er nog meer? Nou, we hebben in principe meer spelers. Ik denk dat we rond de 15, 16, misschien wel meer, zitten. Maar je mag zelf bepalen of je meespeelt ieder ja, stuk ja. of niet. Ja. En er is ook niet altijd een rol voor je weggelegd. En wat ik begreep, hebben jullie ook een jeugdafdeling, of niet? Ja, die hebben we ook. Oh, dat is ja. ook leuk. Ja, die spelen 25 april. Oh, leuk. Ja. En wat spelen ze? En zij spelen Angst en Gein op Frankenstein. Oh, oké, nou dus dat is een, dus een, beetje, dus, een beetje Een beetje een griezelstuk ja. Met humor natuurlijk. Ja, en dan ja. heb je allerlei types dus een gebogelde en een vampier en dat soort dingen. Ja. Hey, en die uitvoering die jullie spelen, die, dat wordt uitgevoerd in de krocht hier in Zandvoort. Ja, ja. Een heel intiem zaaltje. Ik ken het ook van, van het jazz gebeuren wat door Erik Timmermans regelmatig wordt georganiseerd daar. Ja, klopt op zondag is dat hè? Ja, dat is op zondag. Ja, Een hele intieme zaal en een leuk podium. En uh, niet zo heel groot, dus uh, ja, maar een lekker sfeertje. En ook ja. goed te verstaan dan voor iedereen, denk ik. Hè? Want uh, dat is ook belangrijk. Als dus je in een hele grote zaal zit... dan kan je met een enorm professionele geluidsaspect uh, te ja, maken. Dat kost allemaal weer uh, vreselijk veel geld. Dus uh, voor jullie is dit, uh, als amateurvereniging... is dit natuurlijk een uh, ideale locatie. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En het is over gezegd een ongelooflijk mooie akoestiek in die, uh, in die zaal. Ja, dat weet als ik, je op dat het podium staat, nou, je zal het zelf wel inderdaad... Uh, dat weet ik van de jazzmuziek. Ja, als, als het jazz uh, wordt uh, gemaakt, althans... Uh, voor zover dat ik dat heb meegemaakt. Staan ze altijd tegen de zijkant aan. Okay. Dus niet op het podium. En dan uh, zit het er zo uh, oh, ja. staat tegen de muur. Maar uh, ja, het, het geluid is perfect. Ja hoor. Ja, het hallen niet en zo. En dat, dat is belangrijk. Hey, uh, jullie uitvoering is... Uh, uh, welke datum? Uh, 17, 18 april. 17, 18 ah, twee, twee avonden. Twee ja, avonden. Twee avonden. Ja. En is, is het al uitverkocht? Of? Nou eigenlijk wel. Ja, want we hebben een heel groot donateurbestand. Ja. Van nou zeker 400 uh, donateurs. Oh. En die betalen dan 10 euro per jaar. En dan ja. kunnen ze naar allebei de toneelstukken kijken. Okay. En uh, die hebben bijna allemaal uh, willen ze een plek. De, ja, ja. Dus er zijn nog maar, ik denk nog maar, nou, nog geen 20 kaarten bij de Bruna. Te oh komen. maar oh luisteraar. Ja. toch 20 kaarten. <laughs> en zeker voor de ja, mensen. Ja, ze moeten wel. Over. Zeker voor de mensen die zelf ook uh, willen gaan deelnemen aan zo'n uh, leuke vereniging. Die is natuurlijk leuk om te komen. En waar kunnen ze de kaartjes kopen? Gewoon met de kiocht of? Bij de Bruna. De Bruna? Ja, want de rest is allemaal al via uh, strookjes bij ons terechtgekomen. Ze oh, moeten okay. dus ja. een strookje invullen en die hebben we allemaal ingevuld. Ja. Dus ja. Ja. alleen nog twintig kaart bij de Bruna en de rest... Uh... Ja, je moet je voorstellen dat uh, voor de voorstelling... twee ja. weken of drie weken voor de voorstelling... Ja. Krijgt elke donateur krijgt een brief thuis ja. met een antwoordstrookje eronder in. Ja. Daar vullen ze in. Nou, Ik kom met uh, vier personen op vrijdagavond. Ja. Nou, stel dat ze met twee personen donateur zijn... maar ze hebben kennis of vrienden. Ja. Vullen ze met vier in... Ze aan de kassa... en dan betalen ze die twee extra personen. betalen ze bij, oh ja. en dan is dat op een gegeven moment allemaal geteld, het wordt bij elkaar geraapt, en dan de overige kaarten die gaan naar de Bruna. Ja, en die overigens als gratis verkooppunt voor ons uh, fungeert. Okay. dat is uh, uniek en daar zijn we erg blij mee. Ja, en zo moet je denk ik ook een beetje met z'n allen doen. Uh, je helpt elkaar op deze manier. Ja, de Bruna, zit hier in het winkelgedeelte ja. hier in de is ja, de, de Grote Krocht. Ja, um, we gaan eerst nog even weer naar een stukje muziek. Dan praat ik met jullie tijdens de muziek even door... en dan gaan we kijken wat we, waar we straks nog over gaan praten. Uh, ik ga het verzoekje doen voor... Uh, even kijken hoe ze ook weer heet, die mevrouw. Reinalda de Jong. Het is een nummer van Tino Martin. En het nummer heet Jij liet me vallen. Daar komt-ie. Ik zag je daar lopen, jij was alleen...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 Voor die... Renalda, we hopen niet dat het jou is overkomen dat iemand jou heeft laten vallen. In ieder geval, Tino Martin heeft dat niet gedaan, want die hebben zojuist voor je gedraaid. Hij heeft prachtig gezongen. Dank je voor het verzoekje. De uh, gast hier in de studio, uh, dankzij onze redactiemedewerker Dolly Tempierik, die altijd uh, ja, voor gasten zorgt. Geweldig altijd, hè? Zeker weten, Dolly. Hartstikke bedankt weer dat je dat uh, voor ons hebt gedaan. En een gezellige gast vanmiddag. En dat zijn uh, Wendy Jacobs en Heinz Kama. Uh, voor de luisteraars die iets later zijn ingeschakeld. Uh, Wendy, lerares op een basisschool, of twee basisscholen zelfs. En uh, Hein Srama, daar, daar weet ik wel van dat hij bij de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij werkt. Dat heeft hij net al verteld. Maar wat nou eigenlijk zijn beroep verder overdag is, dat heeft hij me net uh, uh, tijdens het plaatje wel persoonlijk al verteld. Maar dat gaat hij misschien aan de luisteraars ook nog even duidelijk maken. Ja, uh, ik werk bij een boekhoudkantoor, administratiekantoor ja. in Zandvoort... Ja. Bij uh, Harry en Ivo Lemmens. Ja. En dat is wat ik overdag doe. En uh, daarnaast... We, we, eigenlijk, je moet het een beetje zo zien. Ik zit bij de KNRM, dus bij de Renningmaatschappij. Ja. En ik heb altijd mijn pieper op zak. Ja. En als ik gewoon... Uh, één moment zit ik uh, facturen in te boeken. Ja, maar dat is dan zo gepiept. En dan ga, ja, dat is, dat is dan <lacht> zeker zo gepiept. Want als die ja. pieper gaat, dan uh, laat ik alles vallen en dan uh, ja. mag ik weg. En Terwijl, hoe, ter... hoe, hoe reageert jou, jouw baas daarop dat je zomaar weggaat? Is dat een overeenstemming? Hoe, hoe gaat het een beetje je salaris? Gaat dat door of... Nou, dat is uh, zeker een overeenstemming. Ja. Ik heb dat uh, van tevoren helemaal uh, ja, gevraagd. Van, ja. uh, uh, nou, in het kader van uh, ja, toch wel uh, veiligheid en een stukje... Uh, uh, ja, hoe noem je dat nou? Uh, dat hij mij het gunt. Dat ja. hij het gunt dat ik, dat ik daarvoor weg mag. Maar ja, het moet natuurlijk ook wel kunnen, hè? Het moet altijd kunnen. Ja. Kijk, en, uh, Stel dat ik een vergadering heb, dan kan ik me voor een uur of twee uur uitmelden. Of als ik op locatie zit, ja, dan, dan ben ik niet uh, beschikbaar. Ja. Maar... Hey, en moet, je dat, moet je dat compenseren in tijd? Als je nou een paar uur weggaat voor de reddingmaatschappij. Moet je dan bijvoorbeeld s'avonds langer doorwerken? Of nou, kijk, ik kijk dat zelf aan. Ja. Uh, mocht het nou heel druk zijn en ik ben overdag zes uur weg. Ja, dan vind ik het alleen al voor mezelf. Vind ik, vind ik het wel zo eerlijk. Om dan die zes uur in te halen. Ja, want, want uh, jullie zijn een administratiekantoor. Wat moet me daarbij voorstellen? Dat je, dat je bijvoorbeeld belastingaangifte zorgt. Uh, misschien ook accounten. Nou, wat, we, wat wij uh, voornamelijk doen is uh, de, de administraties voor het MKB. Ja. Dus uh, wij doen uh, vier keer per jaar de, de b 2 voor, voor, voor de luisteraars even het midden- en kleinbedrijf. Ja, het <laughs> ja, midden- en kleinbedrijf. Ja. En daarnaast doen we ook uh, aangifte, uh, even inkomstenbelasting voor ja. de mensen. Wat nu ja. uh, voor uh, 15 april is voor 1 juli bericht. Ja. En daarnaast doen we ook uh, beheer voor vereniging van eigenaars. De, de flats. Oh, oké. Okay. Ja, dus uh, diverse taken. Dat maakt het ook wel heel erg leuk. Ja. Heel erg afwisselend. Ja. Hey, en uh, je was lid van de VVD, vertelde je me net. Ja. Uh, liberale uh, inborst. Ja. Uh, is dat van huis uit of... of? Ja, dat is van huis uit. Uh, bijvoorbeeld niet lidmaatschap. Dus nee. Op een gegeven moment, uh, ja, je praat erover en je, je, je eet met z'n allen. En dan, dan krijg je het op een gegeven moment, als je in de puberteit zit. Ja, wat vind je nou eigenlijk? Ja, ja. En er, daar ben ik altijd heel erg vrij in gelaten. En dat ja. vind ik ook erg belangrijk. Maar op een gegeven moment kies je toch je weg. en Ik vond het eigenlijk in het begin wel erg interessant. En uh, ja, toch lid geworden en, uh, en nu ben ik penningmeester van de, ja. de VVD-afdeling Zandvoort-Bentveld. Ja, nou je hebt ons net al verteld, je zit niet in een fractie, want je hebt geen politieke ambitie. Nee, klopt. Uh, wel het standpunt van uh, je gaat mee in een hoop wat de, uh, ja, wat de VVD zeg maar in, in haar beleid uh, ook landelijk uh, uitvoert. Of, of zijn er ook dingen waarvan je zegt van, nou, ja, weet je, dat, dat vind ik nu erg moeilijk om te zeggen. Mm -hmm. Er zijn er nu zeker dingen dat ik denk, ja, ja, ja. Ja, het komt, de coalitie die gevormd is met de Partij van de Arbeid natuurlijk, want ze, ja. moet, ze moeten een heel, heel hoop, aan elkaar moeten ze een heel hoop toegeven natuurlijk, zowel de VVD en de PvdA als omgekeerd. Ja, en dan komt er natuurlijk beleid ook naar voren wat, uh, wat, wat natuurlijk ja, niet helemaal het VVD ding is en andersom ook niet helemaal het PvdA ding is. Ja, dat is het lastige, dat je op deze manier uh, uh, coalitie moet voeren. Ja. Uh, ik had het ook liever anders gezien. Liever dat, uh, kijk, ja. je wil natuurlijk altijd dat je je eigen standpunten dat je die kan, uh, kan uitvoeren. Ja. uitvoeren. Ja. Hey, zijn ze bij jou gekomen uh, als, als penningmeester van de VVD... wat je bent, uh, vanwege het feit dat je op een administratiekantoor werkt? Ja, ja. ja, ja dat, dat ging gewoon zo. Uh, ja. Ja. Uh, Wendy, ja. je vertelde me net, jullie zijn een setje. We zijn, een setje zijn jullie ja. een getrouwd setje of nee. zijn een samenwonend setje? Samenwonen. Of living apart together? Nee, is samenwonend. Samenwonend? Ja. Oké, okay. en, en pas of, of een hele tijd? Uh, wij wonen nu drie jaar samen. Drie jaar? Nou ja, wat ik hier, hier kan zien, en dat, dat kunnen de luisteraars daar weer niet zien. Misschien wel horen <laughs> aan jullie praten. Het ziet er stralend uit, dus het gaat allemaal heel erg goed, toch? Gaat fantastisch. Gaat fantastisch. <laughs> nou, dat, dat vullen we weer op met een mooi stukje muziek. En uh, even kijken, nou, daar weet ik een hele mooie. Just yesterday Ja Hansie, kijk maar Dit is een duet tussen Barbara Streisand En Elvis Presley Postuum, duet En het heet Love Me Tender nou, oh, Mooie kan niet? Heerlijk Love Me will Mensen die dat dan weer niet weten, dit was van de CD Partners, een, uh, een prachtige CD met allemaal duetten die Barbra Struisend heeft opgenomen met een aantal mensen die al overleden zijn. Dat heet dan een postuum duet, waaronder nu het nummer van Elvis Presley dat we zojuist hoorden, maar ook uh, met mensen die nog leven, zoals bijvoorbeeld Stevie Wonder, uh, People. Uh, uh, hein, jij hebt alles met muziek, uh, heb ik begrepen, want je speelt zelf ook piano en. Uh, je hebt goede smaak. Althans wat, wat, wat mijn mening betreft. Want ja, ik, ik hou hier ook erg van. en nee, Jij gaf zelf al aan de titel van de CD. Dat bewijst dat je, dat je daar ook voor gaat. Voor dit ja, soort nee, muziek. Vind, ja, absoluut. Ja. Ik vind het prachtig. En helemaal de duetten. die uh, ja, Op deze CD is het natuurlijk bijna alleen, maar, of alleen maar duetten. Ja. Hey, wat, wat, als, je, als, je, als ik verder vraag naar de smaak van de muziek. Uh, waar hou je dan van? Dat is heel uiteenlopend. Dat okay. is uh, uh, Ramse Ja. Queen. Ja. Vind ik nog meer mooi. Ja, Freddie Mercury is natuurlijk bij uitstek een fenomeen. He? Ja, ja prachtig. Ja. Uh, Rolling Stones, Beatles, ik vind het eigenlijk allemaal goed. En, en uh, klikt klik dat een beetje met, met Wendy? Nee. Oh. <racht> <vereniging> oh dat komt wel duidelijk uit, ja. Het nee, is wel we wezenlijk, uh, uh, nee, hè. Yeah. Jij staat te houden Wendy, of... Uh, nou ja, ik... Uh, ja, mijn muziek is ook wel heel erg uiteenlopend. Ja. Ik ben heel erg van... Uh, een beetje techno en zo. Techno, nou ja. Ja, ik hou van die festivals. Ja. Maar ik ben ook een erg Macabazato-fan. Oh. Ah. Oké. Okay. Ja, dat oh, ja, is ook mooie ja. muziek. Ja. ja, zeker weten. En uh, nou, hij heeft de sporen ook verdiend. Mede dankzij John Dubank. Ruud Jansen, die hier werkt, die heeft trouwens sure, uh, voor Marco Borsato orkestbanden gemaakt. Het was in de tijd dat hij bij dat Henny Huisman uh, zijn ding deed. zeg maar de, Die Billy Vera-nummers en zo. Ja, uh, ja dus uh, Ruud heeft trouwens uh, voor de Soundmic Show... Uh, voor, voor heel veel artiesten die daar hebben deelgenomen... Hey. de geluidsbanden uh, destijds gemaakt. Wat leuk, hè? Ja, het viel toen onder Jan Kannegieter. Dat was een manager in Heemskerk. Waar Marco ook... Dat uh, uh, was ook zijn manager. Later is hij dan overgegaan uh, naar een ander management. En in contact gekomen met John Eubank. En ja, nou, de rest van het verhaal ken je, hè? Ga ja. al zijn concerten? Uh... Ja, ik ga ook weer in oktober, hè? Oké. Okay. Ja, maar <laughs> daar geeft het nog een aantal, geloof ik. Hè? Ja, hij zou er eerst maar vier doen, maar dat werd heel snel uh, negen of tien zelfs. Tien, geloof ik, ja. Ja. ja. ja. Nou had onze technicus Hans Wassenaar een geweldig idee. Want die zei van, uh, Charol, zou je niet eens een keer vragen... Van hoe dat eigenlijk allemaal werkt met die decors of met die toneelvereniging? Hm. Dat vond ik een heel goed plan eigenlijk... Dus vertel. Um, ja, decors. We hebben Nico. Nico Dusseldorp. Ja. En die uh, werkt samen met Ab Zwemmer. Ja. En die zijn met z'n twee eigenlijk al uh, vanaf januari, februari bezig met, uh, met decorkeuze. Ja. En dat gaat in nauw overleg met de regisseur. En uh, die is inderdaad deuren aan het maken. En die schot aan het maken. En kozijnen. En, uh, en als er een tafeltje nodig is, dan, uh, dan schroeft hij een tafeltje in elkaar. Ja. En gisteren hebben we dat, uh, hebben we dat op de aanhanger geladen. Ja. Die we overigens weer van Beach Club 10 mogen lenen. Ja. En uh, dan wordt het naar de krocht gebacht, gebracht. Daar wordt het allemaal uitgestald. En morgenochtend om 9 uur uh, hebben we een bouwteam van om en bij vijf man. Ja. En die gaat dat lekker uh, in elkaar zetten. Oké. Okay. En uit hey, elkaar halen. Maar, maar naast het feit dat je met koers werkt, is er natuurlijk ook belichting nodig. Ja, klopt. Nou, er, er hangt belichting in de krocht. Ja. En er is een, uh, een hok boven. Ja. Boven de nooduitgang. Ja. En daar kan het worden bediend. En daar hebben we ook weer iemand voor die dat uh, uitlicht uitlegt. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, was... Hebben jullie geluid ook of niet? Of, uh... Nee, we werken zonder uh, geluidsversterkers of wat dan ook. Het nee, maar je kan zo, niet, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld als er een deur open gaat dat je piepen hoort. Of als je daar een telefoon nee, we moet We hebben gaan, wel of... wat liedjes. Tenminste, we hebben wel uh, wat geluiden. Ja? Ja, maar gewoon van achter de coulissen. Oh ja. Okay. Ja, op een uh, oud... Uh, yeah. oh, dit ja, dat cd-spelertje wordt er zo gedaan. Nou, ja. zit daar uh, iemand met zo'n playknop. Ja, nou, ja, als het maar werkt, hè Ja, dat werkt. Ja, toch absoluut. Um, dat is ook wel leuk om te zeggen. We zijn met uh, om en nabij 25 man en die eigenlijk heeft er nooit iemand niks te doen. Ja, je, je speelt wel een keer niet mee, maar dan help je met de requisite of je helpt met... Souffleur. Ja, Souffleur hebben we. Ja, waar we overigens uh, nog ook iemand uh, voor, gaan, uh, voor gaan zoeken in de loop der jaren. Want het is toch wel fijn om, uh, om daar wat backup voor te ja. hebben. Ik bedoel, je kan altijd wel van één iemand afhankelijk zijn. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je helemaal niet wil. Maar ja, ik neem aan dat de souffleur die staat op verschillende plaatsen, neem ik aan. Of hebben jullie er maar één? Ja, we hebben er één. Oh. Nou, op dit we moment hebben we er hebben twee. We twee ja. En uh, we hebben een uh, hok in het podium gebouwd. Tenminste, dat zit in de krocht. Ja. En um, ja, dat, dat, daar zit de souffleur in. In de bodem? In de bodem. Oh, spannend. Ja. Dat is echt maar ouderwets, Ja, dat is heel ouderwets. <laughs> ja. dat, is, dat is wel leuk. Want uh, ja, weet je, we zijn amateurtheater. We doen amateurtheater... En dan is het wel heel leuk dat je dan op een gegeven moment iemand die zijn tekst niet weet... die je zie je dan heel stiekem ja. richting het hok <laughs> Geweldig. kijken. Geweldig. Ja, ja, dat, en dat vind ik dus charme. Zeker ja. van de amateur te nemen. Ja. Moet het, zo moet het ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Is het voor sommige mensen moeilijk om, om, om, uh, om teksten te onthouden eigenlijk? Ze, uh, dat, dat lijkt me het moeilijkste wat er is eigenlijk uh, van het, ook, uh, het combineren met ja. acteren. Dat je je teksten moet beheersen. Ja, Kijk, ik durf bijna te zeggen hoe ouder je wordt, hoe moeilijk je het vindt. <laughs> Okay. Want er komen we heen hoor. Ja. Ik heb er zelf wel mage moeite mee om tekst te leren. Nee. Uh, Sommigen wel, maar je moet er gewoon even de tijd voor nemen. Ja. ja. ja. Uh, Want ja, dat souffleur gebeurt dus niet meer. Jawel. Ja? Maar uh, wij gaan ervan uit dat iedereen gewoon zijn tekst kent. Ja. En dat de uh, souffleur er is als het echt uh, iets misgaat, zoals dus echt een blackout out krijgt. Heb je, hebben jullie een vaste souffleur die, die dat doet? Ja. ja. Of hebben jullie er meerdere? Nee, we hebben een vaste souffleur, uh, Sylvie ja. Hilstein. Ja. Hij uh, doet het wel heel lang bij ons. En uh, er is nu een tweede bijgekomen die, uh, ja, die haar nu ondersteunt in het souffleren. Oh, okay. ja. hey, we wat, met... wat moet ik mij gaan voorstellen met ondersteunen? Of ze zitten met z'n tweeën in dat hokje dan? Nee, je... nee, nee, nee. nee. <laughs> bij de repetitie zitten ze samen ja. en zij is aan, aan het leren zeg maar ja. hoe je dan uh, moet souffleren. En tijdens de voorstelling zit, zit Sylvia gewoon trok. het hok. Oh. En volgende keer gaat Mirjam het ja, doen. Ja, ja. ja. Het oh, ja. ah, ja. is ook echt wel een kunst hoor. Want uh, je, je moet je voorstellen, het is eigenlijk net een soort dirigent... De luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien. Maar uh, ze zit daar met haar, met haar hand. Daar moet je heen en daar moet je heen. En, en uh, hier blijven, weet je wel. Het is niet alleen tekst wat je opgeeft. Maar oh. het is ook echt... Uh, oh, oh ik, had, ik had verwacht en... dat, ik dat een souffleur alleen maar teksten had. Dus mm. dat nou, is niet zo. Nou, uh, ik denk dat bij het uh, amateurtheater... dat er nog heel veel meer bij komt kijken... dan alleen een ja, beetje tekst ja, oplezen. Ja, ja, ja. <laughs> Uh, ik kijk op mijn klok. Uh, Hebben uh, uh, heb jullie nog informatie wat jullie per se even aan de luisteraars nog kwijt willen? Morgenochtend dan is trouwens, luisteraars, in de uitzending. Uh, zijn er ook weer mensen van jullie toon vereniging ja. aanwezig? Hè? Over het stuk? Ja, ja die komen praten. O, o, over, wat over jij, wat jij niet wil verklappen, dat gaan we. Dat denk ik niet, maar ze zullen vast wel <laughs> iets meer vertellen dan ik heb gedaan. Oké. Okay. <laughs> okay. Nee, je moet het wel spannend ja. houden. Ja, we houden het spannend. Ja, ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja. Hey, we, we, we, niet van hoe laat tot hoe laat is dat? Morgenochtend. Um, ja, daar zeg je wat. Nou, de, kwart de, over tien of zo, ja. weet ik weet het eigenlijk. Nee, okay. dat weet ik niet. Ah, in, in de vroege ochtend uurtjes. Ja. Ja. Nee. Nee, gewoon naar het hele programma van Goedemorgen Zandvoort luisteren. en Dan kom je, okay. kom je vanzelf Hildering tegen. Dan kom je weer ja. Hey, en uh, heb je nog een website? Ja, ja. www.toneelhildering.nl Een Hildering, hoe spel je dat? H-I-L-D-E-R-I-N-G Met een G op het eind, oké. Okay. Ja. Uh, en, en daar alle informatie natuurlijk. En uh, ja, nog twintig kaartjes ongeveer uh, vertelde. Yeah. Uh, ja. Dus luisteraars, als u nog uh, uh, wil kijken... dan moet u er heel snel bij zijn. De Bruna verkoopt de kaartjes. Ja. En mag ik nog even vragen? Hoe ja. komen jullie aan de naam Wim Hildering? Is die de oprichter van jullie uh, toneelgezelschap? En hoe lang bestaan jullie al? Uh, nou, Hildering is... Uh, uh, Wim Hildering is eigenlijk de eerste voorzitter van... Toneelvereniging Wim Hildering. Dus is ja. een uh, fusie geweest in 1948 tussen uh, ons toneel en uh, de schakel. En uh, daar is de toneelvereniging Wim Hildering aan ontstaan. En daar is het eerste bezuur, daar zat Hildering in. En uh, vanuit daaruit uh, ja. is het uh, voortgezet. En er dus is het ook al, echt al heel wat jaartjes dat ja. we dat uh, doen. En we hebben onlangs ons uh, 65-jarig jubileum gevierd met uh, de Jantjes... Oh nee, Oliver Twist. Of oh, met Oliver Twist. 60-jarig jubileum met uh, de Jantjes. 65-jarig jubileum met Oliver Twist. Ja, dat is heel leuk om dan op zo'n manier groots uit te pakken. Ja. En dat is wel met muziek. Met, onder andere Theo Wijn hebben we toen uh, uh, gevraagd om ons te ondersteunen. Nou, dat is heel gaaf om, ja. uh, om dat op die manier samen te doen. En ook in de krocht, of niet? Ook in de krocht, ja. ja. We hebben vier voorstellingen gedaan. Ja, gemaakt. dat kan ik voorstellen. Ja. Vier keer uitverkocht. Goh. Dus dat is ja, mega. Het is ja. wel heel veel uh, ja. eer wat je dan toekomt. Ja. Nou, allemaal heel spannend. Leuk. Uh, heel gezellig staan bij jullie. Ja, ja. nou, wat ik, nog niet, wat, ik, wat ik nog niet verteld heb, maar wat Wendy me net uh, tussendoor nog wel even verteld is ook bij de scouting al, al ja. van jongens af aan zit. Ja. En uh, daar ben je nog steeds heel actief mee? Ik ben leidster. Ja, ik ben uh, leiding van uh, jongensgroep Welpen ja. Ja. van 7 tot 11 jaar. Ja. En dat is gewoon heel leuk. Dat is ieder weekend, iedere zaterdag. Ja. En we gaan een week op kamp in de zomer. Dus uh, helemaal leuk. Oké. Okay. Ja. Nou, dan heb ik denk ik alles een beetje van jullie. We hebben nog vijf minuten te gaan. Uh, jij vertelde me net dat je fan bent ook van Ramse Shaffi. Ja, mooi. Ik heb een hele bijzondere uitvoering van het liedje Laat me. Mooi. Dat is namelijk mijn eigen zoon die dat zingt. Meen je niet? Ja. Oh, meen ja, meen ja niet daar ben ik ben wel erg benieuwd naar.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 Le Père Hugo Moi que ne pense pas l'histoire Je manque d'esprit à propos Voorlopig blijf ik nog jou zangen Je zwarte schaap, je trouwe fan Ik blijf nog lang en lief nog langer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 Duijf met uh, Al en uh, uh, Lisbeth List. De wet laat La Dernière volonté, zoals het liedje heet. We gaan uh, heel langzaam, maar zeker gaan we zo naar uh, reclame, Niels en reclame. Ik uh, zie onze technicus als wel spannend kijken. Die denkt van nou, we hebben nog, nog anderhalve minuut hebben we nog te gaan. Misschien uh, kan jij in die anderhalve minuut. Zou dat lukken, denk je? In die anderhalve minuut even iets over een prijsvraag en kaartjes vertellen. Ja, zeker weten. Oh, oh, oh. Ja, zeker weten. Um, we vinden het heel leuk dat we hier mogen, uh, mochten komen... om toch wat te vertellen over onze vereniging. En daarbij stellen we twee kaartjes beschikbaar. En de prijsvraag die luidt als volgt. Uit welke twee verenigingen um, nee, nee. komt Hildering... Ik heb de makkelijke vraag gekozen. Oh, ik word onderbroken hoor ik nu. Ja. En er wordt een andere prijsvraag. Wanneer die is opgericht. Oké, okay. ja. en dat ja. wordt... Wanneer is toneelvereniging Wim Hildering opgericht? Nou, luisteraars, als u, als u weet uh, wanneer de vereniging is opgericht... een half minuutje nog heb ik uh, uh, hoor ik van Hans. Als u weet wanneer de vereniging is opgericht... Uh, dan uh, kunt u dus twee kaartjes uh, verdienen... voor de toneelvoorstelling uh, 17 of 18. Ja, mag zelf kiezen. Ah, mag zelf kiezen, welke avond. Ja. Fantastisch. Nou, ik kom er na de, na de uh, pauze nog wel even op terug. Dan geef ik het telefoonnummer... Uh, hoe de mensen kunnen reageren, enzovoort, enzovoort. Nog even doorpraten volgens Hans, want anders dan... Uh, oh,